Levi van Eck met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend rond 7 uur een aardbeving gemeten, meldt het KNMI. De beving had een kracht van 2,5 en is daarmee een van de zwaarderen. Het epicentrum lag in garrelsweer. Sociale media melden meerdere mensen de beving te hebben gevoeld. Vorige maand was er in Groningen ook een zware beving bij Westerwijtwerd, Die had een kracht van 3,4. De oppositie in Sudan roept op tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Het protest moet vandaag beginnen en duren tot de macht wordt overgedragen aan de bevolking... en er een volwaardige burgerregering is geïnstalleerd, zegt de oppositie. De oproep tot ongehoorzaamheid komt na een week van geweld waarbij tientallen mensen omkwamen. De oppositie ging afgelopen week in gesprek met de overgangsregering... die sinds het afzetten van Bashir in april aan de macht is. Maar het vertrouwen is weg nadat de afgelopen weken een aantal oppositieleiders werden opgepakt. Bij de Pride in de Amerikaanse hoofdstad Washington is paniek uitgebroken toen bezoekers dachten dat er werd geschoten. Veel mensen zetten het op een lopen. De politie zegt dat er niet is geschoten. Wat het geluid heeft veroorzaakt is nog niet duidelijk. Wel is een man opgepakt die een vuurwapen bij zich had. Volgens Amerikaanse media zat dit vuurwapen in een rugzak en is er niet mee gezwaaid of gedreigd. In de paniek zijn zeven mensen gewond geraakt. Bij een brand op een camping in Herenwaarde in Gelderland... is gisteravond iemand gewond geraakt. Een caravan is door de brand verwoest. Rond tien uur werd bij de caravan een explosie gehoord. Mogelijk was dat een gasfles die is ontploft. Door de hitte van het vuur werden twee andere caravans beschadigd. Het weer, het is wisselend bewolkt en overwegend droog. Vanmiddag schijnt de zon regelmatig. Het wordt dan 18 tot 21 graden.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 luistert naar ZFM Klassiek. Iedere zondagmorgen van 8 tot 10. Samenstelling en presentatie. Ruud Jansen. Welkom bij ZFM Klassiek. We gaan verder met waar we een twee weken geleden mee geëindigd zijn. De klassieke stukken die Exception ooit... Uh, verpopte of vergeste. Vandaag een van de bekendste. We beginnen met de Air uit de derde orkestsuite van Johan Sebastiaan Bach, ook wel bekend als de Air on the G-string. Het wordt uitgevoerd door Keith Gammel.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 Uh, de pianist is Horacio Gutierrez en die speelt dus piano, doden, duidelijk. En um, hij wordt begeleid door het London Symphony Orchestra onder leiding van André Previn.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 Thank mm -hmm. you. I'm sorry.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 en dat is een hele bekende. Dus Claude Debussy en de Jeu Poème Dansé 126.